8 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij het NS-station Rotterdam-Zuid zijn twee mensen onder een trein gekomen. Beide slachtoffers zijn daarbij om het leven gekomen. De politie zegt dat het vrijwel zeker om een ongeluk gaat. In de trein die de twee heeft overreden zaten zo'n 300 passagiers... die reizen verder met een andere trein.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 De kennis van nu. de zeggen ons meestal niks. Met Koen cool Verbraak. Hij wordt de vader van de prenatale en klinische genetica genoemd. Dankzij zijn inspanning zijn er in Nederlandse ziekenhuizen vooraanstaande klinische genetische centra. Hij is een echte Bertha-man, gericht op medische vooruitgang. Maar het verspreiden van kennis onder het publiek zit ook in zijn op dat vlak timmerde hij stevig aan de weg. In de jaren 70 en 80 was hij een veelgevraagde gast in televisieprogramma's. Van Kroos Postema en Paul Witteman tot Henk Moeschel en Wim Keizer. Wat was zijn drijfveer om prenatale diagnostiek te ontwikkelen? Wanneer is een afwijking ernstig genoeg om een zwangerschap af te breken? En moeten we als volwassenen wel willen weten of we een erfelijke ziekte hebben? Tot 9 uur praat ik in de kennis van nu... Met Hans Galjaard, emeritus hoogleraar klinische genetica van het Erasmus Medisch Centrum. Dag meneer Galjaard. Dag. Goedenavond. Hoe, hoe, hoe, hoe was u zondag? Hebt u nog iets gedaan vandaag? Ja, ik heb een uh, uurtje gelopen. En uh, verder heb ik eigenlijk uh, toch nog zitten lezen om dit voor te bereiden. Want... Zitten lezen? Ja. Wat hebt u gelezen dan? Ik heb gelezen een hoofdstuk wat ik net heb geschreven... voor een boek van de dochter van Jan Terlouw... over diversiteit tussen mensen en discriminatie. En u dacht dat kon dan wel eens aan de orde komen? Ja. Of is dat gewoon om de geest te scherpen? Ja. ja? Het is om, om zoveel mogelijk... Ik, ik vind dat je pas goed dingen kan vertalen uit je vakgebied... wanneer je heel veel meer in je geestelijke bagage hebt, dan je hoeft te vertellen. Dus je moet breder zijn dan je laat zien? Ja. ja? Nou, je hoeft het, ja, laten zien. Maar in ieder geval vind ik het prettig om uh, uh, uh, veel te weten. Ja. En veel te weten van wat anderen denken. En u, kennelijk, vindt u ook dat u nog niet genoeg weet? Nee, maar dat vind ik nooit. Hè. Nee? Nee. Nee, <laughs> ik, ik lees eigenlijk ja. voornamelijk een dag. Ja? Ja. De hele dag? Ja. Nee, ik, ik hou ook van fysieke bewegingen en ja. zo. En, maar mijn vrouw klaagt wel, want ik doe niks. Verder. Alleen maar lezen. <lacht> ja. En schrijven. Ik, ik wil even met u over de actualiteit praten. Vrijdag werd bekend dat columnist en essayist Hugo Brandt Korstjes is overleden. Hè? Net zo oud als u, 78 jaar. Deed dat nieuws u iets? Ja. Ja? Um, ik heb hem weinig meegemaakt. Ook voor de radio. Er was zo'n programma, daar ben ik de naam van vergeten, maar dat... Joop van Tijn. Wel in gelichte kringen? Juist. Vrijdagmiddag. Daar. En u weet het. En uh, bij de laatste uitzending van dat Wel in gelichte kringen. waren Hans van Meerlo en ik gevraagd om dat uit te luiden. En ik had. Uh, een week of twee of drie daarvoor had ik een of andere medaille... in Bulgarije gekregen, iets. En toen begonnen ze die uitzending met mij te interviewen. En ik geloof dat dat Hugo Brandt-Kosjes was. Die begon met te zeggen van... Uh, ja, ik heb gelezen dat u een onderscheiding hebt gekregen. Stelt zeker niks voor. <laughs> en mijn antwoord was, nee, daar heeft u gelijk in. Ach, je weet hoe dat gaat. De, ze kennen je, je hebt iets geholpen. En je en krijgt dus een medaille. Klaar. Ja? Zo ging dat. Maar, en wat, hij heeft Buikhuizen vermoord. En dat vind ik heel fout. Nou ja, daar wilde ik natuurlijk naar vragen bij u. Want, want uh, Buikhuizen wilde onderzoeken of, of bepaalde criminele eigenschappen... Uh, of uh, uh, erfelijke eigenschappen zijn. Hè? Ik formuleer het niet helemaal goed. En um, dat raakt natuurlijk ook min of meer aan uw vak. Hè? Ja. ja. Snapt Hucoban... u iets van de felheid van Brandt Nee. Nee? Nee, het is, uh, is volkomen vreemd. Ik vind wel dat je kritiek moet en kunnen uitoefenen, maar zoals hij dat deed in, in die mate... en met die herhaling ook, en dat zo'n Leidse universiteit... uit een soort angst voor niks eigenlijk eh, uiteindelijk zo'n man ontslaat... dan doe je toch heel veel fout. Hij is terecht, ik heb er ook aan meegewerkt om hem te rehabiliteren. Ik vond niet dat buikhuizen sociaal erg handig opereerden, dat is wat anders... En hij had niet de bette achtergrond die nodig was... om zo'n complex onderwerp voor het voetlicht te brengen. Maar de felheid van Brandt was niet de uur, zullen we zeggen. Oh, nee. nee. Nee? Nee. Dan zou ik hier nog niet zitten, denk ik. Oh, nee? Nee, want, want in diezelfde ongeveer tijd, ik zeg maar begin jaren zeventig... begon ik met prenatale diagnostiek. En dat was toch, zeg maar in ethische zin, een omstreden iets. Want hij eh, zal u dan ook niet hoog gehad hebben, hè? Nou, dat, het feit dat hij nooit iets negatiefs heeft geschreven... en ik weet ook niet zeker of hij er wel zeker van was... of ik hem niet af zou maken, want ja, ja, ja. zo ben ik dan wel. Maar dan moet je, ja. heb ik liever televisie dan een krant, want daar is dat moeilijk natuurlijk. Dan werkt dat moeilijker. U bent emeritus hoogleraar klinische genetica, hè? Humane genetica. Is dat hetzelfde? Ik bedoel, nee. in hoeverre verhoudt zich dat tot elkaar? Dat, dat is anders, want ik had nog in mijn groep een, een hoogleraar klinische genetica, Martinez Niermaier... Waarom? Omdat ik kom uit de research, uit de basisresearch. Ik ben wel medicus, maar ik, werd, ik was eerst 15 jaar hoogleraar in de celbiologie. Dus het begrijpen van hoe stofwisselingsprocessen gaan. En geleidelijk aankwam ik op erfelijke ziekte omdat er daar iets mis is met stofwisseling. En daar was ik door geïntrigeerd. En dat heeft zich zo ontplooit dat er een nieuw vak is ontstaan. Eind jaren zeventig. En dat heet klinische genetica. Maar ik wilde mezelf niet beperken tot zeg maar het advies geven aan mensen... met een abnormaal kindje of wat ook. En humane ik, genetica is breder. Ja, want dat, dat houdt de research in naar nieuwe dingen. Ja, dat is een breder palet. En ik ben niet zo'n ja. rustige dokter... die makkelijk een uurtje gaat zitten om te luisteren. Dus ik, ik ben meer actief, zeg maar, met vernieuwende processen. Ja, en meritus betekent in rusten, hè? Dat is ook niet heel raar voor een man van 78. Volgt u uw vakgebied nog steeds op de ja. voet? Ja, nou, op de voet is er sterk gezegd. Want ik lees niet meer al die wetenschappelijke tijdschriften. Maar uh, weet u, ik ben lid van een heleboel clubjes... en uh, Konke Academie voor Wetenschap in Amsterdam... Tijdschrift voor geneeskunde... in Rotterdam, clubjes van hoogleraren. Daar krijg je allemaal lezingen. En als het even kan, ga ik daarheen. Dus ik, ik ga toch wel twee, drie keer per week ergens heen... om weer wat te leren. Ja, nog even een klein uh, actualiteitje uit de wereld van de wetenschap. Uh, Agrotechnologe Jerke de Vries... die wilde recent in een dankwoord van zijn proefschrift... zijn dank uitspreken aan God. En dat moest op last van de Wageningen Universiteit verwijderd worden. Vindt u dat terecht? Nou, daar heb ik weinig gevoelens over. Ik zou het zelf niet verwijderd hebben... als ik nee. in het bestuur van de universiteit. Wel, nee, als... Mensen bedanken ook uw vader en uw moeder ja, en uw vrienden. Ja, als en... die man dat nou vindt. Ik bedoel, ik vind... Ik, nee, ik... Nou, je kan zeggen, het moet waardevrij zijn, hè? Ja, maar... Ik, ik geloof daar niet zo heel nee. erg in, waardevrij. Nee. Nee. Hebt u eigenlijk mensen Alles bedankt... In, en uw, in uw proefschrift destijds? Nou, nou vraagt u me wat. Maar Natuurlijk. niet God in elk geval? Nee, niet God. Nee. Maar <laughs> ik ken toch vooraanstaande wetenschappers... die nog geloof die nanotechnoloog uit Delft. Uh, ik bedoel, die heeft een heel idee over de schepping gods... en hoe dat toch nog samen met Darwin kan en zo. Daar heb ik echt heel veel over gelezen. En het meest verstandige wat ik daarover gelezen heb... is een jaar geleden in Cambridge een symposium... Uh, over de relatie tussen uh, wetenschap en religie. En daar werden verstandige dingen gezegd... Uh, dat je religie niet als een wetenschap moet verkopen. Want dat dat, dat niet is. Maar dat uh, zeg maar het, het, het geloof in de evolutieleer ook niet inhoudt. dat je dan ineens ongelovig hoeft te zijn. Nee. Dus als je die twee principes nou alleen al zou handhaven. dan wordt alles al rustiger. Mensen noemen u de vader van de prenatale diagnostiek. en de humane genetica. Klopt dat een beetje, dat vader? Ja. Of is dat een erg groot woord in dit verband? Nee, nou, nee daar heb ik, ik heb daar geen moeite mee met die kwalificaties. Nee? Ik, bedoel, nee, ik bedoel, toen ik aan dat onderzoek van die prenatale diagnostiek begon... en de eerste zwangere vrouwen in 1970 onderzocht... en dat was ingewikkeld, die technologie die zal ik u besparen... Maar uh, toen, toen voorzag ik al dat dat vak zou groeien. En toen heb ik zo'n rapport geschreven en naar het ministerie gestuurd. En gezegd, u moet daar oog op houden. Want daar komt een vakgebied aan wat zal groeien en groeien. En dat, ik dat had toen een... nog niemand ontdekt? Niemand nee. begreep ook? En ik kreeg niet eens antwoord van het ministerie. Oh, nee? nee, Dus toen werd ik boos. En toen ben ik naar de voorzitter van de gezondheidsraad gegaan. Die, die, dat was een hoogleraar interne geneeskunde Haaks in, in, in, in Leiden. En die liet gewoon de directeur-generaal en de secretaris-generaal bij hem op zijn kamer komen. Zo waren de verhoudingen oh ja. toen nog. Nu zit diezelfde gezondheidsraad in bij het ministerie. Dat is nog wel al omgedraaid. En toen is er wel uh, uiteindelijk een advies gekomen. En toen kreeg ik als het ware van de mensen die verspreid hier en daar... in de verschillende academische ziekenhuizen deden op het gebied van erfelijkheidsonderzoek... Uh, het mandaat om te onderhandelen met de ziekenfondsen en de ziekenfonds gaat in Amstelveen... En ik deed vrij veel televisieprogramma's. want ja, dat had ethische vragen. En, en maar dat toen, ging u, toen u ermee begon, was u, u was echt een pionier hè, in Nederland. Ja, in die prenatale diagnostiek. Jazeker. Maar, ja. maar, maar, Welke methode hebt u toen ontwikkeld voor prenatale diagnostiek? Kunt u er iets over Ja zeggen, Elkram, je, hebt, je hebt erfelijke ziekten, en die zijn het gevolg van een foutje in het DNA. Maar in die tijd dat Kunt ik Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n ziekte? Ja, uh, Thaislijmziekte, de ziekte van Huntington, erfelijke bloedarmoede. Er zijn er ongeveer zes, zevenduizend nu. Dat dus soort ik ziektes, wel even door. Een ja, lager ja. en laagbediening bij de loep. En die ziektes, die, die komen als het ware onverwacht in een gezin, omdat meestal je van beide kanten, dus van de vader en de moeder... hetzelfde foutje moet erven. Ja. En meestal gebeurt dat niet. En krijg je een gezond kind. Maar in dit geval heb je dan... als je zo'n kind ter wereld brengt... met zo'n erfelijke ziekte... dan is de kans bij elke volgende zwangerschap... één op vier. Dat is heel hoog. Dat is een hoog risico. En daar was ik door uh, gefascineerd. En toen las ik ergens dat er in Denemarken... prenataal onderzoek werd gedaan vanwege races. Dus bloed, bloedgroepen die niet tegen elkaar konden. En wat ook problemen bij de vrucht gaf. En toen dacht ik, wacht even. Dan kan je cellen in het vruchtwater natuurlijk ook... onderzoeken op dit soort erfelijke ziekten. Maar het waren er zo weinig. Het zijn er zo weinig in dat vruchtwater. Want de meeste zijn Zo dood. cellen? Ja. ja. Dus er zijn er maar heel weinig. En die moet je eerst kweken. En toen begonnen ze daarmee in Amerika, om zo'n erfelijke ziekte vast te stellen... moest je acht weken kweken, ja, dan was zo'n vrouw bijna bevallen. Ja. En dat vond ik zo erg. Ja. En hoe lost u dat op dan? Toen, toen heb ik ultramicrochemische methoden ontwikkeld. Toen ben ik naar Amerika gegaan om onderdeel te leren... naar Stockholm gegaan om onderdeel te leren. Ik heb de microscoop gebruikt als meetinstrument. En toen waren er ineens honderd en later zelfs één cel soms genoeg... voor zo'n analyse. Ja, En dat heeft gezorgd dat ik de hele wereld daarna heb gezien. Want toen kreeg ik al die uitnodiging. En er kwamen ook heel veel buitenlanders bij ons dat leren. En dat heeft ons lab natuurlijk ook sterk gemaakt. Want het zijn natuurlijk niet de domsten die dan komen. Wat was voor u de reden, meneer Galjaard, om u op dit onderzoek, dat prenatale onderzoek toe te leggen? De, de, de reden was dubbel. Hij was wetenschappelijker zoals ik hem nu heb geschreven. Ja, een wetenschappelijk onderzoek be begeeft zich in een bepaalde richting op grond van resultaten die je behaalt in je groep. En, en vaak is gevraagd van ja, maar u had een ab abnormaal broertje met een erfelijke ziekte, die is overleden op zijn achttiende. En dat heeft giga indruk op me gemaakt en het is heel moeilijk om, om te ontkennen dat dat geen reden ook was om dit onderzoek door te zetten. Maar Want, wat, wat, wat had die broer precies? Die had, dat wist op dat moment niemand. Nee. En later heb ik een heb Was hij ouder of jonger dan u? Hij was jonger, hij was ja. zes, zeven jaar jonger. Dus je hij hebt dat ook voor, volledig meegemaakt? Ja, zeker, dat hele sterf. ja. ja. En um, toen, toen hij overleed... Uh, daarna... Uh, hij overleed een paar dagen voor, voor onze trouwdag... En um, toen heb ik in 1978, zo zat ik een boek te schrijven in... en in, in, we hebben een klein huisje in, de, op de Veluwe. En dat heet Genetic Metabolic Disease Prenatal Analysis. Een dik boek van 800 bladzijden. En daar deed ik per ziekte alle literatuur nam ik door. En ineens kwam ik op een stapeltje van een bepaalde ziekte. Uh, amio, dat uh, doet er niet toe, dat is zo'n ingewikkeld woord. En... Die, die ziekte, daar waren foto's van een patiëntje. Ik geloof in Amerika. En ik herkende mijn broer. Ik dacht, dat had hij. Hoe was dat voor u, dat moment? Ja, dat, het feit dat ik het nu nog weet. Ik bedoel, dus 34 ja. jaar later betekent natuurlijk dat het indruk Wat, heeft want dat moet ook die ziekte van uw broer moet een grote stempel op uw gezin hebben gezet ook, hè? Ja. Uh, de, uh, het he, hij heeft een hele grote... Verschillende effect gehad op mijn vader en mijn moeder, die verwerkte, en dat zie je heel vaak, dat heb ik later als dokter natuurlijk ervaren, als je met families weer praat die zelf een gehandicapt kind hebben, wat mijn vak werd later, dat, dat ook het, het verlies van een kind wordt heel vaak verschillend ervaren en beleefd door. Hoe ging dat mijn vader bij uw vader en moeder? Hoe ging dat bij mijn u? vader sprak er niet over? Alsof het niet gebeurd was? Ja, en, en verdrong het, en mijn moeder wilde nergens anders over spreken... en ging ook twee, drie keer per week naar dat kind toe... zijn hele leven lang toen hij eenmaal in een instituut zat. Dat heeft grote indruk op mij. En wat, wat had dat voor effect op het huwelijk van uw ouders? Ja, dat kan ik niet beoordelen, want nee? ja, nee... Ik, ik vind het altijd heel moeilijk om als kind... überhaupt als iemand inzicht te hebben... in de relatie tussen twee andere mensen. Daar ben ik altijd heel voorzichtig. Maar werd er toen gedacht, dit is iets wat aangeboren is... dat werd niet als een incident gezien? Nee, dat werd wel als een incident ja? gezien. Want het, het, het was ook niet gediagnosticeerd als een erfelijke ziekte. Nee. U hebt wel eens gezegd in een interview met de Groene Amsterdammer... dat het misschien toch beter was geweest als uw broer niet had geleefd. Ja, want als je, als je terugkijkt hoe zo'n leven is gegaan... dan heeft hij alleen de eerste vijf jaar wat ik me herinner een goed leven gehad. Mm -hmm. Een normaal leven zoals kindertjes op die leeftijd hebben. En maar op het moment dat hij op de lagere school kwam... ging hij achteruit en kwamen er klachten van buren... dat hij zo agressief was tegenover hun kinderen. En geleidelijk aan eh, verloor hij zijn gezicht en zijn evenwicht. En ging hij achteruit, kwam hij in een instituut. En daar heeft hij nog jaren gezeten. En als je dan ziet wat een beperkt leven uiteindelijk zo'n kind heeft... en dat hij in een molen moet lopen... om nog een beetje zijn spieren intact in, in, in te houden. Dan denk je, ja. als de integraal van 18 jaar leven zo is... dan vind ik het inderdaad beter als zo iemand niet leeft. Dus dat heeft onherroepelijk meegespeeld... bij uw belangstelling voor uw vak? Ja, het heeft me geholpen, want... Mijn vak is, is sterk vanuit de wetenschap bepaald geweest... en niet zozeer mensgericht. Maar het heeft me geholpen om die wetenschap... waar toch ook abortus aan verbonden was, in sommige gevallen... en ook een waardeoordeel over gehandicapte kinderen... waar ouders tegen waren en zo. Maar het heeft mij geholpen, die ervaring... om naar een ouder- en patiëntenorganisaties... en ook naar individuele ouderparen... Als, als in tegenover te komen... omdat ik me in kon leven in wat zij meemaken. Dat u dat aan de lijf had ondervonden. Ja, ik heb het natuurlijk niet aan, den aan de lijf ondervonden, maar ik, ja. heb, ik heb het wel van heel dichtbij gevolgd... en ja. het heeft indruk gemaakt. Ja. Natuurlijk. Wanneer loop je nou een risico op een aangeboren afwijking? Ik snap he, dat dat het geval is als je ouders patiënt zijn of drager... Ja. maar geldt dat ook als je neef of je nicht een erfelijke ziekte heeft? Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, als je... Ik, ik, ik, ik, u heeft kunnen lezen van dat ik vrij veel werk voor de Verenigde Naties als consulent heb gedaan in landen. Mm -hmm. en, en een van die landen was de Arabische Emiraten. Nou, daar is, ik, ik geloof, 40, 50 procent is neef En dan heeft het wel consequenties. Ja. Want ja, want als je dichtbij. Hoe dicht, het is niet voor niks dat een broer-zus huwelijk verboden is. Ik bedoel dan, maar en nee, nicht is ook al nadelig. Ja, is nadelig. Minder, veel minder. En het hangt er heel sterk vanaf... wat voor fouten in je erfelijk materiaal je dan hebt. Dat kunnen ook niet zulke belangrijke fouten zijn. Maar het kunnen ook fouten zijn dat als ze samenkomen... wel ernstige zijn. Ja. Wie is er trouwens meer aan je verwant genetisch? Je vader of je broer? Hetzelfde, hè? Echt waar? Ja. Hetzelfde, want je hebt de helft, hè? Ja. Je, je deelt de helft, maar alleen het wordt ingewikkelder gemaakt... omdat uh, als je het erfelijk materiaal van je vader in de, in de zaadcel hebt... en van je moeder in de eicel. Op het moment dat, dat die cel gevormd wordt, vindt er uitwisseling van erfelijke informatie plaats tussen twee chromosomen. Vandaar dat broers en zussen allemaal verschillend zijn, want anders zou je bijna denken: je moet allemaal hetzelfde zijn. Het is iets anders dan klonen, zomaar. Ja, heel anders. Dus, dus er is zoveel variatie, gelukkig maar, heterogeniteit dus dan is, daardoor is het heel moeilijk om dat, dat te vergelijken. Ja, tegenwoordig krijgen zwangere vrouwen op de helft van de zwangerschap... de zogenaamde 20 weken echo aangeboden. Hè? Dat is niet altijd zo geweest. Dat is pas begin jaren negentig ingevoerd. In april komt er een nieuwere vorm van prenatale screening. Een, een nieuwe bloedtest die al na acht weken aangeeft... of je kind een genetische afwijking heeft. Is dat een voordeel? Ja, nou dat, dat, dat, dat ultrageluid is niet te vergelijken met die bloedtest... Want dat ultra geluid dat is door Vladimirov in Nederland is daar de pionier. Die ja. werkt ook in Rotterdam met ons. En zit nu in Engeland. Is een buitengewoon goede vrouwarts op dit terrein. De beste ja. eigenlijk die we hadden. En uh, heel terecht uh, wordt dat nu als routine bij zwangerschappen ja. uh, ingevoerd. En daar heeft hij heel hard voor moeten knokken. Want Nederland lag daarachter ten opzichte van omringende landen. Maar die bloedtest maar, is niet hetzelfde? Zegt en dit, wel Nee, want in, in zo'n ultrageluidtest zie je een veelheid aan meestal uitwendige misvormingen. Terwijl bij zo'n bloedtest, in dit geval die bloedtest die nog ingevoerd moet worden, mm -hmm. kijk je naar één ...chromosoomafwijkingen, en dat is het Down-syndroom... ...dus wat we vroeger mongootjes noemden. En misschien nog één of twee... ...chromosoomafwijkingen erbij, daar wordt nog over gediscussieerd. Dus het is beperkter? Veel beperkter. Oh ja? Wanneer is een afwijking eigenlijk ernstig genoeg... ...naar uw smaak om een zwangerschap af te breken? mag u zeggen. Nou, <laughs> u hebt er vast een idee over. Hè? Ik heb altijd verdedigd... ...als het daarom ging... Uh, ...de partijen de politieke richtingen, de religieuze richtingen in Nederland... in de begintijd van de prenatale diagnostiek... hadden moeite met abortus. En dat was al in de tijd van dat er enquêtes waren... in de televisieuitzendingen met Koos Postema... was dat een kleine minderheid. Maar die kleine minderheid was er en is er. Die mensen hebben het absolute gevoel... en dat vind ik ook een legaal gevoel... dat het verkeerd is om een zwangerschap af te breken... op grond van een feutale afwijking. Maar in die tijd, omdat ze wel zagen dat het toch door de Tweede Kamer was... en ook gesteund werd door het CDA... want uiteindelijk is het in het ziekenfondspakket gekomen... wilden ze een lijst hebben van ernstig genoeg afwijkingen... om een zwangerschap af te breken. Dus dezelfde vraag die u nu stelt. Die is niet... Er zijn, ik zei het u al, alleen al 7000 verschillende erfelijke ziekten. Daar kan je toch geen lijst van maken? Want binnen die ziektes zijn er ook nog varianten. De een is heel ernstig en leidt al snel tot de dood. En de ander leidt tot een chronische handicap. Dus laat ouders dat nou zelfs beslissen en geef ze goede voorlichting. Maar de dokter moet dan wel doen wat die ouders zelf ook vinden, bedoelt u? Als een ouder zegt, ik, ik hou niet van kinderen met een hazenlip. Nee, maar zo werkt het dan niet. Want, want punt 1, als het gaat om die erfelijke defecten dan moet je gericht zoeken naar één bepaald erfelijk defect. Hmm. Dat is zo. Als ik begonnen ben, Eén bepaalde erfelijke ziekte zoek je naar. Als je die vindt, dan is het naar. En dan moet je met de ouders bespreken wat ze met die kennis doen. Als je vindt dat het normaal is, wat zeg maar in driekwart kwart van de gevallen zo is... dan kun je ze geruststellen. Maar het is natuurlijk niet zo dat die dokter bepaalt wat ernstig genoeg is voor het afbreken van een zwangerschap. Want dat doe je in samenspraak met ouders... Ja. die vaak al weten waar ze het over hebben... omdat ze al een eerder kind hadden of een familie dit. Maar het heeft ook iets, iets onaangenaams en hè? Dat je Alsof we alleen maar gelukte en geslaagde kinderen willen op de wereld. Ja, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee. Ik, ik, ik vind... Je moet eerst positief kijken en zeggen... Jeetje, het is geweldig dat 96% van de zwangerschappen goed afloopt met een gezond kind. Mm -hmm. En dan kun je erover discussiëren of er al in aanleg dingen zijn... waardoor je later dementie krijgt of hart- en vaatziekte of suikerziekte. Mm -hmm. Dat is wel het geval, maar dat is nog ver weg in de wetenschap. En vervolgens moet je je dan concentreren op het verdriet... wat 4 tot 5 procent van de ouders heeft. Wat wel een kind met een afwijking ter wereld brengt. En als je daaraan kan bijdragen om dat te voorkomen dan heb ik me nooit schuldig gevoeld in de zin van... hé, hey, deze man gaat weer de richting van de eugenetica op, de ideale mens. Dat zijn allemaal door journalisten bedachte dingen. Mm -hmm. Maar uh, als het zou kunnen, zou u daar dan voor zijn... dat het syndroom van Down uit het straatbeeld zou verdwijnen? Ja. ja. Oh ja, dat was een van mijn motivaties om te beginnen... Ja, Want, want dat, heel veel ouders zeggen, nou, het, het, het is een schat van een kind. Ik had het niet willen missen. Ja, Maar dat is wat anders. Mm -hmm. Als je eenmaal een kind hebt met deze aandoening... dan heeft dat kind natuurlijk recht op een optimale verzorging. En natuurlijk ook liefde. En krijgt het ook in heel veel gevallen gelukkig liefde. Maar er zijn ook... Ik zou u heel wat brieven kunnen laten lezen... Mm -hmm. van ouders die hebben geschreven van... ik wou dat we dat kind nooit hadden gehad vanwege alle narigheid die eraan verbonden is. Maar als er ouders zijn die een hele sterke, positieve belevenis hebben... van een mongootje, dan is dat goed. Maar dat is toch niet te vergelijken met de beslissing van een ouderpaar... wat nog moet beginnen, die bijvoorbeeld zouden zeggen... maar wacht even, mijn vrouw is nu 38, 39, het risico op een afwijking is te groot... wij nemen geen kinderen dat mogen die mensen toch zeker zelf beslissen. Mm. En dan is dat toch geen aanval op ja. zeg maar, de kwaliteit van leven van een bestaand Mongool. U, u vindt dat een valide argument om te zeggen... van het wordt een Mongooltje, dus we willen het niet. Ja, dat vind ik een valide argument. Ja? Ja. En er zijn er nog een paar... De Want je schuift waar... natuurlijk wel steeds meer op de stoel van God ook daarmee. Hè? Zou die al bestaan? Ja, dat, dat gevoel heb nee. ik helemaal niet. Nee? Nee. Ik bedoel, je bent zo beperkt in je, in je medisch kunnen nog... Dat, dat de vergelijking met God, vind ik, volstrekt onjuist. Dus je, je ziet de beperking in je vakgebied... en je probeert samen met de ouders waar het om gaat... het vakgebied, de technologie ervan, ja of nee toe te passen. En nu met die DNA-technologie... komt er veel meer binnen het bereik van de mogelijkheden... om vast te stellen en wat je vervolgens dan doet met die kennis... dat is het volgende. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel verschillend zal zijn tussen ouders. Maar de meeste ouders die zwangerschap hebben... en al een risico op een gehandicapt kind hebben... bijvoorbeeld doordat ze een eerder afwijkend kind hebben... die komen heel gericht naar jou toe met de vraag... om het vast te stellen omdat ze het willen voorkomen... Ja. En het is een hoge uitzondering, het is wel gebeurd... dat een echtpaar bij mij kwam en zei, kunt u die en die ziekte vaststellen? En toen zei ik ja, want ik was er toevallig voor net in Brussel geweest... Om, om dat te bekijken daar. En toen zei die mensen, nou dan willen wij graag dat onderzoek... want wij hebben al een kind verloren aan die ziekte. En toen zei ik, dat is goed. En toen begon ik ze voor te lichten over de eventuele consequenties... En dat ze misschien een zwangerschap wilden afbreken. En toen zei die vader. Wie heeft het hier over de afbreken van een zwangerschap? Wij zijn diep gelovig, daar is geen sprake van. En toen was mijn antwoord. Maar waarom wilt u dan het prenataal onderzoek? En toen was hun antwoord. Om ons te kunnen voorbereiden. Want dat hadden we bij het vorige kind niet. En wat en, zei u toen? En toen was ik, ik was zo vet dat ik geen goed antwoord had. En toen dacht ik. En toen heb ik aan die ouders gevraagd of ze het goed vonden dat ik enige tijd nam om na te denken. En toen ben ik naar twee collega's raad gaan vragen. De een was een Engelse hoogleraar in Leiden. En die zei, luister eens, uh, uh, een, een humane uh, gemeenschap is een gemeenschap die goed voor zijn gehandicapten zorgt... Dus natuurlijk mogen die ouders beslissen dat hun kind geboren wordt. En de andere collega zei, jij hebt altijd verkondigd... dat ouders autonoom de beslissingen moeten nemen en niet jij. En dus, dus doen dat onderzoek. Ja. Maar, zei hij, het is niet dat ze het doen om zich voor te bereiden. Het is omdat ze hopen dat jij met een gunstige uitslag komt... zodat ze de rest van die zes maanden gerust kunnen doorbrengen. En hoe liep het af? Slecht. Ja? Ja. Wij vonden de afwijking en ik heb ze verwezen naar de kinderkliniek in Leiden waar ze... Is het kind geboren? Ja, maar daarna heb ik niks meer van die mensen gehoord. Tot ik een keer in het gereformeerde dagblad of zo een foto van mezelf van de televisie genomen en een interview zag. Met maar die mensen? Kind... Met die mensen bedoel Ja, u? ja. En wat was de teneur van dat gesprek? Ja, dat ben ik vergeten zo lang geleden. Ja, ja, ja. ja. ja. De teneur was Maar natuurlijk... u was ook verbaasd dat die mensen zeiden van... oké, okay, ja, dat is misschien bijna nooit voor. Een, een, een gehavend kind, maar we willen het toch hebben. Ja, daar was ik niet verbaasd over. Maar ik was verbaasd dat ze prenataal onderzoek vroeg. Omdat, ja. wat ik u al zei... Mensen die komen naar een erfelijkheidskliniek... komen dat omdat ze leed willen voorkomen. Ja, en dat ze dus de mogelijkheid van abortus serieus achten. Ja, natuurlijk. Want anders heeft het geen zin om te komen. Nee, maar ja, dat is... Uh, is het 96% of 97%? Dus waar hebben we het over? Dat is de Nederlandse bevolking. En er is een minderheid tegen. En die ruimte moet er blijven. Ja? Ja, natuurlijk, ja. Het is een beetje een abrupte overgang, maar ik, uh, we draaien in dit programma ook altijd muziek. En uh, ik vraag altijd aan de gasten om wat, om wat uh, mee te nemen. En, uh, maar ik heb ook een beetje de zaak beïnvloed, want u had hele mooie muziek uh, meegenomen uit de klassieke hoek. Maar ik, zei, ik zou ook graag iets willen draaien van uh, een duo waarvan ik weet dat u daar een grote fan van bent. Namelijk van Coat and The Bee. Dat vond u een goed plan, toch? Ja, geweldig.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 De kennis van nu. Op Radio 1. Ik praat vanavond met Hans Galjaard. Emeritus hoogleraar, humane genetica. Uh, meneer Galjaard, uw zoon uh, Erland heeft wel eens verteld... dat u vroeger werkelijk verslingend was aan Coat Bee, hè? Ja. Ik sprak hem een keer voor NRC Handelsblad... en toen zei hij, vaak hield mijn vader het bijna niet meer van het lachen. Zat hij naar Cor van der Laak te kijken... ging hij vanuit die rietenstoel op zijn knieën liggen... terwijl hij met zijn handen op de vloer sloeg. Oh jongens, hou op, hou op, zet hem uit. Klopt. Ja? Was dat ja. echt zo? Ik, ik vind het absoluut geweldig. En ik vind het heel erg jammer dat er eigenlijk zo'n duo niet meer is. Omdat ik vind dat de, onze maatschappelijke ontwikkeling in Nederland... maar ook op Europees niveau helemaal niet goed zijn. En ik denk dat mensen zoals zij... die een heel scherp inzicht hebben in de situatie en de zwakte van mensen en dat op een milde en ontzettend creatieve geestige manier... konden vertalen, zodat je als het ware je eigen zwaktes zag. En dat missen we nu, want het gaat nu te hard. Ik vind de cabaretiers van nu klasse minder. U ziet niet meer mannen zoals Van Koot in de bier? Nee, nee, nee? nee zelfs schreekt die jongen niet. Nee. Ik noemde net Erland, hij is directeur van RTL Nederland. De kiem voor zijn loopbaan is ook min of meer door u gelegd. Hè? Hij ging toch vaak met u mee? Ja... Maar dat vind ik toch altijd moeilijk om te zeggen. Ik wou nog even zeggen over die co ja. Ik Via u, geloof ik, of nee, ik, via Erdog, weet ik niet meer. Maar mocht ik in ieder geval mocht ik de première bijwoner... van die documentaire-serie over hoe zij nou hun cabaret maakten. En toen waren zij daar. En ik zat daar, en moet je nagaan, ik ben een oude man van toen... ik geloof 77, en ik zat achter die jongens... en. Ik, toen later zei ze, wilt u niet een kop koffie met ze drinken? En toen moest ik mezelf werkelijk inhouden om geen handtekening te vragen Echt aan die waar? jongens. Want Ik vind het zo geweldig. U zit er ook helemaal bij te stralen. Hè? Ja, omdat, omdat ik het uniek vind. Ja. En omdat ik zelf wel weet wat creatieve processen inhouden in de wetenschap. En hoe moeilijk dat is en dat je dat niet af kan dwingen. En deze mannen waren werkelijk, nou ja, overspoeld met creativiteit. En dat is een hoge uitzondering. Ja. En daar heb ik grote bewondering. Nou, dat, dat, dat is goed om dat nog eens gezegd te hebben op de radio. Uh, was het eigenlijk, u hebt drie kinderen, ik noemde net Erland. Hè? Ja. Uh, maar u hebt ook een zoon die, die uh, klinisch geneticus is. Hè? Ja. En u hebt nog een dochter. Ja. Wat doet zij? Zij heeft psychologie gedaan. En uh, zij, zij zit nu in Duitsland en is, is moeder en, en werkt niet. Was het een bewuste keuze van... Haar man is van... in de olie. In de olie. ja, ja? Dus ze leeft luxueus, zal ik uh, maar zeggen. Goed. Was het een bewuste keuze om u om vader te worden? Of, Mijn... over... ja, of overkwam het u? En uw vrouw? Mijn hemel. <laughs> ik bedoel, ik heb me op veel voorbereid. En dat ging vooral over het erfelijkheidsonderzoek. Ja? Maar om nu gereduceerd te raken tot mijn eigen seksuele leven. Dat gaat me toch iets te nee, ver. Nee, ik vraag gewoon of u de behoefte had om kinderen te krijgen. Dat ja, is maar steeds... dat is hetzelfde. Is dat zo? Oh, vaak staat het uh, zelfs door voorboersmiddelen helemaal los van elkaar, volgens mij. Ja, maar goed, dat gaat toch diep in de privacy, vind ik. Oh, en we hadden niet de kinderwens in elk geval. Ja. Nou, ik vraag het ook, want het is natuurlijk niet zo'n hele rare vraag... want ik kan me ook voorstellen dat u heeft gedacht... ik heb een broer waar het niet goed mee is afgelopen... moet ik wel kinderen krijgen? Dat is wat anders. Die overweging hebben we wel gehad, dat mm. is waar. En wat, wat gaf toen de doorslag? Want u kon het niet onderzoeken in die tijd. Nee, maar punt één, je bent met z'n tweeën. Hè? Dus uh, ik denk dat een vrouw toch uh, een zwaardere rol speelt... bij de voortplanting dan de man. Mm -hmm. En uh, u moet ook de tijd zien waarin onze kinderen geboren zijn... begin jaren zestig. Met andere woorden, dat, dat was aanzienlijk minder gepland. Het hele leven was minder gepland dan nu. Mm -hmm. Minder zakelijk. Meer ruimte voor emotie. Meer ruimte voor traditie. Met zijn plussen en minnen daarvan. Dus wij wilden graag kinderen. Ja. Wat wilde u uw kinderen meegeven? Wat vond u belangrijk? Nooit over nagedacht. Nee. Er nee. was niet iets waarvan u dacht... Nee, maar ik als u dat mijn dat... curriculum goed heeft gelezen... dan heeft u gezien dat ik ongeveer altijd op weg was. Ik bedoel, ik, ik heb de hele wereld bereisd... en ik had ook nog een afdeling hm. met uiteindelijk 180 mensen. U bedoelt de opvoeding dat uw vrouw? Ja. Ja. En nu zag wel wat het werd. Nou, zo is het nou ook weer niet natuurlijk. Je, je, je, je, je bent natuurlijk wel de vader van drie kinderen... dus natuurlijk probeer je een bijdrage te leveren... maar ik moet toch wel bekennen dat mijn bijdrage gering is. Maar als je het aan de kinderen vraagt, ja. dan zullen ze dat ontkennen... Die zei, ja, pap, maar als je er was, dan was je er. En dat zal wel zo geweest zijn. Ja. Maar om nu te zeggen dat ik heel bewust ben... van dat wil ik ze meegeven, of dit of dat. Wel, nee, je hebt je eigen leefwijze. Je hebt je eigen normen en waarden. En je bent dan ook nog eens met z'n tweeën. Dus je bent heel verschillend. Mijn vrouw is veel cultureler dan ik. Die is veel terughoudender dan ik. Uh, rustiger heeft daardoor een stabiliserende rol gehad in de opvoeding. En verder kiezen die kinderen hun eigen wegen. Ja. Als u het verschil ziet tussen mijn twee zoons... dat wil je niet geloven. Schets terwijl... u dat is? Pardon? Schets u dat is, dat verschil? Zowel uiterlijk als, als qua benaderingswijze en leefwijze. Erland is de baas van een groot televisiebedrijf. Creatief, keihard werkend. Uh, maar ook met een lach kan heel makkelijk afstand nemen. Kan snel beslissingen nemen. Mijn oudste zoon lijkt veel meer op mijn vrouw. Terughoudender. Heel wellevend. Erland lijkt meer op mij. Wat minder wellevend. <laughs> meer direct. Uh, Robert-Jan, onze oudste zoon... is uh, geneigd tot details. Bent Erland, u, Erland ja. de grote lijn. Bent u trots op ze? Ja. Ik, uh, schertsende wijs heb ik altijd gezegd... het woord trots, dat komt bij ons in het gezin... eigenlijk niet voor. Want... Uh, Jullie bereiken toch nooit wat ik heb bereikt. Dus wees maar ontspannen en doe wat je leuk vindt. Maar u zegt dat was schertsende bewijs. Ja, of, of zat heerlijk. er ook iets in van nou, wel, nee. maak het maar eens waar. Nee, nee, nee. nee. dat is, is er helemaal niet bij. Nee. Want u komt zelf, hebt u wel eens verteld, uit een uit milieu van bouwvakkers. Nee. Nee? Nee. Dat hebt u wel eens verteld. een interessant interview. interview is dit, zeg. Ja. Nou ja, maar, dat klopt niet, zegt u. Wel, nee. Nee. Maar bovendien wil ik er af. Van? Dat al door persoonlijke. Nou ja, dat, maar ik ben ook heel erg benieuwd in de man die tegenover me zit. Jawel, maar, maar, maar wilt u dat dan beperken tot mijn denken? En mijn gedachten over ja, maar de samenleving? Voort en, en, uit toch wie, niet, uit, en toch uit, niet uit, hoe, wat ik dacht van bij mijn kinderen en dit en dat. En volgens mij heeft iemand die zich, die zich een bezighoudt een leven lang met uh, prenatale, uh, prenataal onderzoek... Ook een visie op het leven. En ik kan me voorstellen dat u die visie wilde doorgeven. Dat vind ik niet helemaal een vraag, eerlijk gezegd. Dat vind ik zelfs een relevante vraag. Ja, maar aan doorgeven aan wie? Aan die kinderen? Aan die kinderen? kinderen die aan uw ik... eigen kinderen. Die u, die... Maar dat en gebeurt... ook of dat een bewuste keuze is, dat maar lijkt me dat relevant. Maar dat, nee. dat gebeurt nee? toch vanzelf. Je bent er ja. en je bent op een gegeven moment met z'n vijven. Uh -huh. En je spiegelt je sowieso aan elkaar... want je bent bijna de hele dag met elkaar... Uh -huh. Maar vooral met hun moeder, ja. want de vader was veel weg. Maar dat klinkt also alsof opvoeden gewoon vanzelf gaat. Er zit toch een idee ja. achter? Of niet? Nee. Ik heb één zoon, ik vind het best moeilijk om hem op te voeden. Had u niet? Nee, dat zou je eigenlijk aan mijn vrouw moeten vragen... want ik heb niet zo heel veel bijgedragen, heb ik al gezegd. Mm. Maar uh, nee, ik, ik, ik vind die enorme discussies van... Uh, uh, hoe het moet en wat je moet doen in de verhouding, man, vrouw en zo. Als je een goed voorbeeld geeft in je eigen leven... dan krijgen kinderen al veel mee. Als je be verder belangstelling toont, dat is belangrijk... Mm -hmm. voor wat ze doen in elke fase van hun leven... dan is dat belangrijk. En dat hebben wij wel gedaan. Zowel, de, mijn vrouw heeft heel veel gedaan... Ja. Om de kinderen te begeleiden met muziek. Die had meer. Daar had u eigenlijk deze vragen beter aan kunnen stellen. Die wilde graag dat ze allemaal een muziekinstrument speelden. Natuurlijk dat ze lazen. Dat ze hun best deden. U hield deden. zich daar minder mee bezig. Ik hield me daar minder ja. mee bezig. U was in de jaren zeventig een grote favoriet in praatprogramma's. Hè? Daar ja. zagen uw kinderen u natuurlijk ook. Hè? Bij Koos Posten bij, in de grote uren u. Ik wou er even een heel klein stukje van laten horen. Waarin ja. zitten nou die erfelijke eigenschappen van mensen? Waarin zit dat nou? In je lijf? In chromosomen, ja. oftewel ja. fijne draadjes die alleen zichtbaar zijn wanneer de cel zich deelt. En dat doet die cel voortdurend, hè? Niet alle cellen bij een volwassene, maar wel wanneer vanaf de bevruchte eicel dat hele kind zich moet ontwikkelen. Dan is alles continu in deling, chromosomen, druk bezig met delen, worden foutjes gemaakt, afwijkingen. Ja, dus daar zitten ze in. Zeg, ik en in de geslachtcellen, ja. daar begint het. Het ja, ja. begint met de zaadcellen en de eicellen. daar zitten ook chromosomen. Ja. En die zaadcellen en die eicellen moeten gevormd worden. Worden fouten gemaakt. En hoe meer je hiervan weet, hoe meer je het een wonder vindt... dat er nog normale mensen zijn. Ik zag u ondertussen heel hard lachen ook toen u zo te luisteren. Ja, omdat ik die koos geweldig vind. Oh, ik ja? heb, vorig jaar werd hij <laughs> tachtig. En toen heeft een van zijn dochters gevraagd of ik een verhaaltje wilde houden. En er waren vele anderen die over zijn carrière ja. praten. Die, die man daar gaat iets geweldigs leuks waarom van Waarom was uit? u eigenlijk zo populair bij journalisten? Ja, dat, hoe moet u niet aan mij vragen? Nou ja, maar u wist, toch, u wist toch wel een beetje waarom ze u vroegen? Of kwam u gewoon en, en u wist het ook allemaal nee, niet? Nee, maar ik denk dat ik het voordeel heb gehad van een, een vakgebied... Wat, wat, wat mensen als interessant ervaren. He? Je bent geboeid door nakomelingen. Je bent geboeid door erfelijkheid. Hoe kan het dat twee zoons zo verschillend zijn? Dat soort dingen, dat heeft iedereen... U heeft nu nog maar één zoon, maar straks heeft u er meer. En dan krijgt u dat ook. Dus dat heb je als voordeel. En de erfelijkheidsleer ontwikkelde zich en de research... op revolutionaire manier. In de landbouw, in het forensisch onderzoek. Echt ongelooflijk. Dus Nieuwe het was een materiaal. favoriet onderwerp ook. Mensen het was een mooi onderwerp. En, en, en u was verder... een goede verteller. En ik ben een goede verteller, nog steeds, denk ja. ik. En vervolgens zei Koos Postema, heb ik van geleerd... geen mooiere televisie dan een interessant mens... die wat te vertellen heeft. Ja. Nou, en als je dat dan samen doet... en je hebt en een goede journalist die je leidt... en vragen stelt en de goede vragen stelt... en je hebt iemand die graag vertelt over wat er aan de hand is... ja, dan is dat een leuke combinatie. Ja, in uw vakgebied leverde dat ook wel geringschattende reacties op. Dat ja. mensen u de libellenprofessor noemden. ja. De, maar maar dat, ook dat Stak moet Stak u dat? Ja, ook dat moet je in zijn tijd zien. Want ja. nu en later... In, mijn, in de begintijd werd er in het algemeen gedacht... dat een arts mocht sowieso geen reclame maken. Terecht voor ja. zichzelf. Dus dan is de eerste vraag... is televisie maken of meewerken aan een programma... of aan interviews, is dat reclame maken. Ja, als, als mensen dat zo zien, dan is dat jammer voor het publiek. Want je bent uiteindelijk een informeerder van het publiek. Het tweede is... Nou, u maakt reclame voor de wetenschap, toch? Ja, ik weet niet reclame, maar ik vertelde over de wetenschap. Ja. En ik probeerde het uit te leggen en dat sloeg aan. Ja. En dus werd je opnieuw gevraagd ja. en opnieuw gevraagd en opnieuw gevraagd. En, en u zei het tweede is, zei u... En het, wat? Nou, u was, aan, u was aan het opnoemen. Uh, uh, hoe, hoe, uh. Ja, het tweede is het tijdsbestek. Er, er was een bepaalde tijd dat, dat mensen vonden van... kijk, dat kan nooit een goede wetenschapper zijn, die Galjaert. Want, want je ziet in de, in de libellen... en als ik op de academie kwam... en ik had drie televisieprogramma's gemaakt of zo... dan kwamen er wel collega's naar me toe en die zeiden altijd van, nou, mijn zussen zijn gek op jou. Of mijn vrouw vindt jou zo interessant. Maar nooit zei iemand dat hij het zelf of niet goed vond... of wel interessant vond. Want daarmee, als een vrouw de beoordelaar is... dan is het alweer een beetje rustiger. Als je er later dan kijkt... dan mm -hmm. krijg ik ineens een medaille vanwege, van diezelfde academie... vanwege mijn ja. bijdrage aan de translatie van... daar geef ik dan niet meer zoveel voor, mm -hmm. voor zo'n medaille. Maar goed... Het is wel veranderd en in de tijd van Plasterk... die ook een hele goede voorlichter was... Mm -hmm. werd het al heel erg gewaardeerd. En nu Dijkgraaf, die, die komt in de wereld, draait door... en in de college tour en weet ik het... en die wordt buitengewoon gewaardeerd. Ja. U bent veel, uh, hebt u deelgenomen aan ethische commissies. Hè? Ja. Uh, volgens uw uh, collega-ethicus uh, Helene Dupree... heeft u in ethische discussie veel weerstand on, ju ondervonden... juist van minister Plasterk. Die u nu net een nou, niet veert. weerstand van hem persoonlijk, zo mm. is het niet. Maar het is zo dat Plasterk en zijn leermeester Piet Borst... wat een uitstekende wetenschapper is... eigenlijk een van de beste in ons vak in Nederland. En ook internationaal heel gewaardeerd. Maar zij hebben allebei de, de opvatting... dat de ethiek eigenlijk geen bijdrage levert. En dat net zo goed wetenschappers het kunnen doen. En Piet Borst heeft wel eens in een column geschreven... laat die Galja nou maar praten, want die weet waar hij het over heeft. Want in die erfelijkheid gaat het om de dagelijkse praktijk en de problemen die daar zijn... en de research die vernieuwing brengt. Maar dat ben ik niet met hem eens. Ik vind dat de ethiek een eigen vak is, heb ik altijd gevonden... en dat je daarvan kan leren om logisch te redeneren... om consequent te redeneren, de juiste vragen voor jezelf te stellen... terwijl er in, op vakgebied als medicus denk je al gauw dat je het weet... Maar je wordt sterk beheerst door emoties en ervaringen die je hebt... zonder dat je die logica en die kennis van de ethiek hebt. En ja. ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd... om met, met bijvoorbeeld Helene Dupuy... maar ook met katholieke theologen kwamen bij mij op bezoek... Eh, om te kijken hoe wij tot beslissingen ja. in de prenatale diagnostiek In waren. een van die commissies hebt u ook kennis gemaakt met Els Borsten? Nee, in de Gezondheidsraad. Ik was lid van de Gezondheidsraad en later in het presidium... En toen was uh, mevrouw Borst was vicevoorzitter van die Gezondheidsraad. Ja. En toen heb ik heel veel met haar opgetrokken. Wat, wat, wat was zij voor vrouw? Ik vond haar een geweldige vrouw. Waarom? Omdat die Gezondheidsraad... die bestond altijd uit mannelijke hoogleraren. En, en vooral klinici. Dat zijn eigenlijk directe vertegenwoordigers van God op aarde. Zeker vroeger. Dus dan had ze zo'n groep van acht mannen. En dan moest het over een bepaald onderwerp gaan. En, en, en daar waren dan acht verschillende vakgebieden. En dan kwam Els Borst zachtjes binnen. Altijd stilletjes binnen met zo'n stapel papier. En ze had het allemaal gelezen. En ze had geen enkel probleem ala opzij zal ik maar zeggen van... Uh, maar ik tel ook mee. Ze telde vanzelf mee door haar kennis en de rust... waarmee ze iedereen liet praten. En er was geen enkel competentieprobleem. Dus die vrouw die stond als het ware boven die goden die daar allemaal zaten. Ja, en werd zeer gewaardeerd door die wat goden. Wat dacht u drie weken geleden toen u het nieuws hoorde? Ik over vond het onvoorstelbaar. Ja. Ik zal u zeggen, u uh, had laten weten via de redactie... dat u met een aantal mensen wilde spreken over mij. En uh, ik, ik besprak dat met mijn vrouw. En wij zeiden als een van de mogelijkheden Els Borst. En de dag daarna dat wij dat bespraken hoorde ik dat nieuws. Ik ben bij de begrafenis geweest en ik was diep onder de indruk... vooral wat haar dochter en Wim, Con, uh, Wim, Wim, Wim, Wim Kok te, te vertellen hadden. Ja. En ik vind het verschrikkelijk. En er werd terechtgezegd, een vrouw die zelf zoveel heeft gedaan... op het terrein van waardig sterven... dat die dan zelf dat niet gegeven is aan haar. Dat is mm -hmm. heel erg. Ja, ja het, is, het is te hopen dat het opgelost wordt. Ja, een actuele kwestie, het is een wat abrupte overgang... maar mensen laten zich in toenemende, teen, toenemende mate screenen... Hè, op de mogelijkheid dat ze ziek zijn en erfelijke ziekte hebben. Is dat verstandig? Ja, ik ben, ik ben geen groot liefhebber van al die grote screeningsprogramma's. Het erfelijkheidsonderzoek is begonnen om gericht per echtpaar wat een probleem heeft met een kind... of met zichzelf later, borstkanker, darmkanker, dat soort dingen... om advies te geven, A, om uit te zoeken... waaraan is uw kindje, leidt dat kindje nou? Om de oorzaak te weten. En pas als je de oorzaak weet op moleculair niveau... kun je een goed advies geven over de herhalingskans... bij een volgende zwangerschap. Of ook van familieleden soms. Dus heel gericht. Onderzoek. Dat is gericht en dat gaat over aandoeningen die er zijn... En nu streven we zo in de rijke westerse maatschappij wel te verstaan. Zo erg naar een risicoloze maatschappij. Dat we het allemaal voor willen zijn. Ja, veel mensen laten zo'n total body scan maken. Ja, belachelijk. Oh ja? Ja, belachelijk. Want dan weet je maar wat je hebt toch? Ja, maar dat is niet zo. Oh nee? Nee, dat is niet zo. Je kunt wel in apparaten geschoven worden. En je kunt wel een aantal bloedtesten doen. Maar dat zegt dan nog niks over de totale... Toestand en over beginnende dingen die, die je helemaal niet, nog niet, niet kunt zien. Dus dat geeft noodloos onrust, zeg maar. Ja, en waarom niet meer aanvaarding van situaties? Waarom denk je dat je met technologie alles kan voorkomen? Ja, ik vind toch, het toch Toch klinkt dat een beetje gek. Als u, want, u zei, want u zegt eigenlijk, leg je erbij neer. Maar u zegt, nee, dat zei een een ik half, niet. Nou, u zei een half uur geleden ook, van als je een mogeltje krijgt... kan ik me best voorstellen dat je dat niet wil... Ja, nee, maar ik snap ook wel dat als je een bepaalde diagnose hebt en, uh, en die is fataal. En je zou, als je het eerder zou hebben onderzocht met maatregelen, het hebben kunnen voorkomen. Daar ben ik natuurlijk voor. Hm. Maar dan moet je wel heel goed de kosten en de baten en de plussen en de minnen afwegen. Wat vindt u van de nieuwe darmkankerscreening bijvoorbeeld? Vindt ja, u dat een goed idee? Nou, dat vind ik een... Uh, daarvoor weet ik te weinig... want ik ben natuurlijk geen maagdarmarts. Maar u valt wel ik... onder de doelgroep. hè? U, u hebt ook zo'n setje gekregen. Of u krijgt het nog. Nee. nee? nee. Oh, dat loopt maar tot een bepaalde leeftijd. Ja. Misschien. Nou ja. nee. U bent al afgeschreven. Met Precies. Het, ja. Dus ja. Ja. Dat geeft ook veel rust. Hè? Ja? Dus nee, ik, ik behoor niet tot, uh, tot de enthousiastelingen op dat terrein. En uh, de, de toekomst moet daar nog uitmaken. Want je leest nu allemaal berekensommen... van hoeveel doden het wel zal voorkomen. Mm. Maar wacht nog maar twintig jaar en reken dan terug. Want ook bij borstkanker, zelfs bij borstkanker... zijn er toch verschillende opvattingen over. U verwacht er niet veel van. Nee, dat is het niet, want daarvoor heb ik de competentie niet. Ik bedoel, ik ben geen maagdarmarts, dus ik kan daar geen goed ja. goede uitspraak over doen met, met gezag. Maar in zijn algemeenheid ging het over screening. De total body screen, de dit screen, mm -hmm. de, dat, de hielprik bij kindjes... zoeken naar erfelijke ziekten waarvan sommige maar één op 100.000 voorkomen. Je medicaliseert een samenleving zo en je moet, vind ik, beter nadenken... of je wel op de goede weg bent... Om ook op jongere leeftijd al te medicaliseren, omdat je je concentreert op risico's van dingen die nog moeten komen. Ja. Waar blijft dan zeg maar je spontane leven, je relaties, je ambities? Als je al op uw leeftijd bezig bent met wacht even, ik moet naar dit en ik moet dat en die waarde is zo hoog en die moet eigenlijk. Want anders, zo... anders? Ja. En uiteindelijk, hoe hard we ook onderzoeken en screenen... die laatste zekerheid blijft overeind staan... Hè, dat we gewoon op een dag doodgaan. Ja, goed, maar dat, dat zou wel heel fatalistisch redeneren zijn. Ja. U bent 78. Hè. Is dat een angstige gedachte, dat dat einde dichterbij komt? Bent u daarmee bezig? Ja, nee, je bent er niet in abstracto mee bezig... als je geen klachten hebt. Maar als je klachten hebt... Ik ben gisteren, eer gisteren bij de oogarts geweest... en die was heel ontevreden... over hoe ik achteruit gegaan was met mijn zien. En ja, natuurlijk dan heb je zorgen, want lezen zoals ik u al zei, is voor mij een, een belangrijk deel van mijn leven. Dus ik zou er niet aan moeten denken om schoonheid niet meer te kunnen zien in musea en boeken niet meer te kunnen lezen. Dan ben je bezig met het ouder worden en wat is daar nog aan te doen. Maar kijkt u om in tevredenheid? Ja, natuurlijk. Ja? Al, als ik dat niet zou doen. Ja. U, uw bestaan is verlopen op de best mogelijke manier. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik wil wel zeggen dat ik het voorrecht heb gehad om, om medicijnen te studeren, het voorrecht heb gehad om hele boeiende research te doen in een grote sterke groep voor jonge mensen. Ik heb klinisch werk op kunnen zetten in de vorm van die klinische genetica, ik heb boeken geschreven, ik heb, ik weet niet hoeveel landen bezocht, ik heb meer dan duizend verhalen gehouden in vijftig landen. En uh, ja, ik, ik ben gelauwerd zoals geen ander. Dus ja, wat wil ik nou eigenlijk nog meer? En ik heb een gelukkig gezin. Is dat... Dat, is nog niet, dat is eigenlijk nummer één. Daar had ja? ik mee moeten beginnen. Ja. Ja. ja, ik was benieuwd of u het zou noemen. Ja, <laughs> maar nee, maar het? dat is zo. Nee, ja. nee, maar zo'n idioot ben ik niet. Nee. Ja. Maar dat werk is wel altijd belangrijk geweest. Heel belangrijk. Wat ja. laat Hans Galjaart de wereld straks na? De klinische genetica hier. Ja. Drie kinderen die in evenwicht... Uh, hun leven leiden. Ja. En verder mensen die uh, je aanspreken op straat en zeggen... oh, oh jij ja, herken uw stem. Ja, oh, wat interessante programma's Jammer dat u er niet meer bent. Want u hebt dat... ook heel veel van die kennis kunnen verspreiden. Dat denk ik wel. Ja. Ik zal u één voorbeeldje nog geven wat ja. mij daar... Als ik een verhaal hou voor duizend mensen... en dat heeft u waarschijnlijk precies hetzelfde... dan word je aangesproken door heel veel mensen... die je complimenteren met dit en dat... En natuurlijk is het leuk als je gecomplimenteerd wordt. Maar echte indruk maakt dat op mij niet. Maar ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een keer... voor een patiënten en oude organisatie moest praten. Ook met heel veel mensen. En dat er een echtpaar kwam en het viel mij op... dat ze, dat ze zo bescheiden in de rij stonden om, om mij aan te spreken. En toen ze eindelijk aan de beurt waren, zei die, zei die man... mijn vrouw wil u graag bedanken. Ik denk... Een grappige introductie. En toen zei ze... Ja, wij hebben drie kinderen met de Duchenne Muscular dystrofie Dat is een fatale spierziekte... waar kinderen voor hun achttiende meestal aan overlijden. En toen zei ze... En ik heb altijd gedacht dat het mijn schuld is... want ik was draagster van die genafwijking. En toen heeft u een televisieprogramma gemaakt... En dat heb ik bekeken en toen heb ik voor het eerst begrepen... dat er geen sprake was van schuld. Want dat iedereen zo'n foutje in zijn erfelijk materiaal kan krijgen. En daar ben ik u zo dankbaar voor. Want ik zal u zeggen, zei ze dokter... het schuldgevoel was zwaarder dan drie gehandicapten. Dat raakt gingen. u, hè? Ja, dat raakt me. Ja? Dat, dat weet ik nou nog. En dat soort dingen, dan denk ik, ja... in retrospect, dat stimuleert om die voorlichting... Te geven. Meneer Galjaart, ik vond het heel bijzonder om met u gepraat te hebben. Dank u wel voor uw komst. Volgende week praat ik in de kennis van nu... met hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit van Maastricht... Corine de Ruiter. Ik hoop dat u dan weer luistert. En voor meer informatie over de kennis van nu... kunt u kijken op wetenschap24.nl. Na 9 uur kunt u op Radio 1 luisteren naar Holland Dok Radio. Prettige avond verder. Dit is Radio 1.